De Israëlische aanvallen waren een reactie op een aanval met drie raketten vanuit Libanon op het noorden van Israël eerder vanochtend. Daarmee vielen geen slachtoffers. Hezbollah ontkent dat het daarbij betrokken was. De aanval was de eerste sinds het ingaan van het bestand tussen Israël en Hezbollah eind november.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 Een IS-militie heeft gisteravond een aanslag gepleegd op een moskee in het zuidwesten van Niger. Daarbij zijn 44 mensen omgekomen en 13 mensen gewond geraakt. Tijdens het middaggebed werd het gebedshuis aangevallen. En ook werden huizen en een markt in brand gestoken in Niger.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Tengo oh no. oh. <laughs> hey, yeah. historia algo que Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala que el malo No me conociste nunca de verdad.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 Het is La culpa. lekker Louis Fonsi en Demi Lavato. Ja, krijg je zin ja. in de net zomer, hè? Dat ik zeggen, ja, dat krijg je het zomerse gevoel, hè? Jeetje, nou, de is vandaag al 18 graden hier in nou, ja, dus, dat hoor. Ja. Het is momenteel hier binnen volgens mij. Uh, 30, 30 plus. <laughs> Plus minus artiesten die hier ook uh, live optreden. In ja, ja, ja, dus, uh, uh, die uh, en de kraal erbij, hè, uh, natuurlijk. Ja, ja dus straks, uh, straks krijgen we dat andere uh, stelletje ongeregeld natuurlijk. Geen idee, ik kent ze niet. Nee, waar heb je het over? Uh, wind, wind, wind, windkracht 3, Storm. Oh, Storm. <laughs> ja, maar ik ook. juist dat juist en even lekker ja. erin een erin gaan, weet je wel. Ja, storm kennen we wel. Ja, precies. Ja. <laughs> Aangeschoven is inmiddels uh, Peter Beense. Peter een Ramon. Uh, sorry? Ramon. Of uh, beter, beter, beter. Ja, dit is jouw nee. schuld. Ja, Ramon Ja, dit mij, hè? Ja, nee. ja. Ja, Ramon. Ja, fijn dat je erbij bent bij ons. Uh, blijf familie, dat ja, sowieso. Ja, pak de microfoon even iets dichterbij en dan hoor je de je wat beter. Ja, zo beter zo. Nee, ja, zo gaat het helemaal goed. Ja, het is, even kijken hoor. Want het euh, lijkt wel of de, of de microfoon is wat zachter. Is het zo? Of, of leg het aan mij. Dat weet ik niet, maar ik, uh, Nee, maar je moet hem ook nou, niet hard zetten, want dan uh, het het zit niet in de echoputs. Ja, dus ik, ik, ik, ik zit even te kijken. Oh ja. ja. Peter, zeggen eens wat Ramon Jeetje. Jeetje. Ja, ja. okay, ja, mag je er. nog eentje wat zeggen? Want dit is al... Ja, ja oké. Okay. Nou, nou, nou, nou, dat, dat uh, gaat uh, geld uh, kosten. Ja, ja nou, daar gaan we lekker doen. Oké, Ramon. Hey, uh, ja, wat... Leuk dat je er bent. Ja, ik ja. vond het uh, zelf ook heel erg leuk. Ik heb ook meteen een uh, leuke dag van gemaakt, ook in Zandvoort. Ja, dan uh, ben je lekker bezig eten, uh, drinken. Ja, en uh, die kleine meid heeft meegenomen van een vriend van mij. En uh, daar zijn we de, peet, de peetouders van. Dat is ja. Robin. En uh, ja, het is echt uh, fantastisch. Ja, ja, het in ieder geval ja. nog prima weer vandaag. Absoluut ja, <laughs> absoluut. ja, een beetje de toeristen in Zandvoort. Vandaag. Uh, nou ja, dat is, uh, kijk, we wonen nu weer ietsje verder nog hier vandaan. want uh, We wonen nu uh, in Zeewolde. Oh, Zeewolde, oké. Okay. Ja, Dit is uh, niet meer in Almeer. Almere. Meer. Almere. Nou, ik, ik woon in Almere inderdaad. En, uh, of van Almere, we, uh, ja. En verhuisd naar uh, Zeewolde. En dat zeg ik, uh, dat is een hele goede set geweest. Want dat zeg ik, uh, ja, heel weinig mensen, uh, veel, veel natuur, veel vrijheid. Ja, voor uh, gezinnen is het ook helemaal heel mooi, hè, he, toch? Absoluut. Ja. Rust, reinheid, regelmaat. Ja, absoluut. Regelmaat, ja. storm, oh, oh, nou, ja. Wat je storm? Nee, precies. Nee, nou, nee. Een storm nog. nee maar dat <laughs> hebben mensen af en toe nodig. Hè. Een, beetje, een beetje regelmaat en een beetje rust. En, uh, ja. Ja. Maar het uh, bevalt wel, Zeewolder. Ja, zeker. Het is, uh, ja, nee, dat zeg ik, uh, we hebben een mooi huis, we hebben vrij uitzicht... Wat voor mij gewoon heel erg uh, fijn is, weet je, ik, ik hou van dat je gewoon niet bij de buren meteen naar kijkt, maar dat je gewoon even wat, wat uh, luchtiger. Uh, ja, kijkt. het is het is niet het huis wat, je, wat hier wat in je voorkomt, he? Uh, nee, net niet. Nee, net niet. Nee, nee, nee, nee. Je weet welke ik bedoel, he. Ja, dat is, uh, dat is van een, een uh, vriend van ons die, die dan uh, van Biona is dat. Ja. En uh, die, die had gezegd van, nou, die, je mag gewoon gewoon lekker gebruiken, dus, uh, Ja. ja die, op, uh, wat, wat mij ook voor waar die prachtige honden die de ja, die beluwen, dus uh, <laughs> absoluut. heerlijke bijstand. Ja. En uh, die zit me aan te kijken. Waar heb je het over? Ja, ik maar, zag dat. Wel, wel in het tekstje staan, staat er, Hier is de clip of zo van. van uh, is dat welke is deze, ja. deze, bedoel ik? Er staat hierbij uh, een videoclip, Dat is het Leven. Is ja. dat, dat is met het mooie huis en de. Ja, de honden. dat klopt. Oh, ja, uh, ah. nou, die gaan we dan eens even bekijken. Hè. Dat, dat ja. is het leven, helemaal. <laughs> ja, mooi. precies. Uh, ja, Ramon, uh, het begon uh, voor jou een beetje bij uh, bloed, zweet en uh, tranen uh, in het tv-programma. Nou, ja, Landelijke uh, bekendheid. Daar, ja, ja. daar hebben we wat meer uh, exposure bij gehad. Daarvoor hebben we al een, een, een, een, een aantal singles gehad. wat in de tipperade terechtgekomen was. Ook niet vergeet. Dat is. even kijken, dat is in. 96 geweest. Ja, 96. We hebben een album uitgebracht. Met, uh, dat is. Uh, de Koning te Rijk. En we hebben nog een keer een, een album uitgebracht. Uh, met Hart en Ziel. En dat zeg ik. Uh, Bloed, Zween en Traan heeft. überhaupt een, een hele speciale. herinneringen. Want toen was uh, onze dochter was mee. En uh, ja, dat was gewoon ja, iets heel bijzonders geworden. Ja. ja, absoluut. Dus maar al heel lang uh, met de muziek uh, bezig. Dus. Ja, ik al in jaartje of 38. En daarvoor ging ik al met mijn broer mee ook. Ja, kwam het ook door je broer dat je eigenlijk interesse had in muziek? Of denk je dat het nee. echt toch ook in jezelf zat? Een hele grote muzikale familie. Het, het zat wel in mezelf, maar het is wel deels ook door hem gekomen, ja, absoluut. Want, ja, de, dat zeg ik, er werd eigenlijk altijd gezongen in huis. En uh, omdat ik altijd in het begin altijd met meeging, uh, kon ik eigenlijk de grotendeels van de nummers kon ik al. Dus het was voor mij al een stuk makkelijker weet je, om een, een start te maken. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment uh, is de aardigheid daar gewoon heel erg. En ik, ik, ik vind het gewoon heerlijk om te doen. Ja. En ik kan me ook voorstellen dat, uh, dat het minder eng is uh, als je met je grotere broer uh, mee kan. En dat je dan het makkelijker ervaart, zeg maar. De uh, beleving met mensen die kijken en op het podium staan en dat soort dingen. Nou ja, je valt meteen eigenlijk wel een klein beetje in het schaduw van. Weet je? Want ja, dat zeg ik, iedereen kan Peter en mijn konden ze niet echt. En, uh, maar dat zeg ik, uh, ik heb natuurlijk wel heel veel dingen geleerd en gezien. Weet je, je, gaat dingen, ga je, ja, je gaat natuurlijk om je heen kijken met hoe andere mensen zingen, hoe andere mensen doen. En daar leer je gewoon een heleboel van. Ja, ja. Sta je nog wel eens samen op het podium? Nee, nee. Nee? nee en dat zeg ik, weet je... Het gaat Peter wel goed, het gaat, goed, gaat mij ja. erg goed... Maar we hebben, niet zo, uh, we hebben geen contact met hem. Oké, oké. Niet zo'n beste band, laat ik het zo nee, zeggen. Nee, maar dat zeg ik niet. Nee, nee, nee, nee, no nee. Nogmaals, weet je... Nee. Het gaat hem goed, het gaat mij goed. Ja, ja, ja. En uh, ja... Leven ja, en laten leven. Dat, dat ja, is ja, iets ja. Wat, uh, waar ik geen controle meer over heb. Dus, nee, nee, nee. nee. nee. Je, je hebt al heel veel mooie dingen meegemaakt natuurlijk... in je zangcarrière... Maar wat spreekt er voor jou echt uit? Want ik heb onder meer gelezen dat je in het Ajaxstadion hebt gezongen... en zo bij een belangrijke wedstrijd. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat best indruk op je gemaakt heeft. Nee. Staande ovatie bij Jeroen van de Booms concert. Ja. En nog meer andere dingen als finale van de toppers. En ja. Maar zijn er, zijn er bepaalde dingen die echt je nu... Bij blijven staan? Nou, wat, wat wel iedere keer, zeg maar toch wat, wat meer naar voren komt. Dat is dat ik achter op een cruiseschip uh, moest uh, optreden. met uh, een Nederlandse wedstrijd. Weet je, Nederland-Ierland toen die tijd. En werd achter op, het, op de boot, op de cruiseschip... werd een bokswedstrijd uh, gedaan. met oh. Regilio, Regilio Tuurt en Ier. Oh. En dan uh, na de wedstrijd moest dan gezongen worden achter op het dek. En ja, dat, dat is wat, wat altijd bij blijft. Ja. Weet je, en, uh... Zijn dat ook de wilde feesten? Dat waren zeker ja wel, Dat ja, ja, ja, ja. lijkt me ja. ook. Op een cruise ship. Ja. <laughs> Niemands land is dat toch? Een cruise Nee, naja, ja, Dat is ja. een ja. beetje zo. Dat was, ja. dat was echt superleuk. Ja. Ja. Oké, okay, niemand een blauwe oog opgelopen? Nee, ook nee, nee. nee. Ja, <laughs> Ik denk, denk meer die hier. Ja, zeker. Oké, maar dat zijn ja, mooie dingen natuurlijk, uh, die je meemaakt. En natuurlijk we, ook bij het hitsfestival. Uh, dus Veronica Hitsfestival hebben we gestaan... toen met de eerste single die we uitbrachten. Ja, ja. In het uh, buitenland? Uh, ja, regelmatig. Uh, jaren gedaan en nog steeds eigenlijk in Spanje. Uh, ben hem regelmatig uh, gestaan. Dus echt jaren. Uh, nu de laatste paar jaren eigenlijk meer in Mabelja. En uh, ja, ook dat gaat heel erg goed. Ook niet verkeerd natuurlijk. Nee, dat is, nee. Nee, nee, maar... zijn er mooie, dat zijn de mooie in, ja. Ja, maar Dat is het ook. En ja. uh, dat zeg ik, weet je, kijk... Uh, uh, het is ook inderdaad, weet je, op het moment dat je daar naartoe gaat... dat de optreders nog meer gaan binnenkomen. Het is ja. heel raar. Maar op het moment dat jij inderdaad daar naartoe gaat... is er net een soort trigger voor mensen van... oh, nou, dan, dan moeten wij ook maar... Precies. Uh, en dat is uh, iets wat, waar, waar we meerdere malen eigenlijk uh, een beetje verstand van stonden. Oh, werkt dat zo? Uh, heel raar. Ja, maar, en hoe reageren, maar, en hoe reageren de fijn. mensen daarin? Uh, bijvoorbeeld de Spanjaard zelf uh, die uh, bij een optreden is. Ik kan me goed voorstellen dat die er gewoon tussendoor zitten. Hoe reageren die op uh, het, het feest wat gebouwd wordt door de Nederlanders? Ja, kijk, het is mijn voordeel dus dat ik inderdaad ook heel veel Engelstalig zing. Je, dus met mijn optredens doe ik uh, gevarieerd Nederlandstalig Engelstalig. Dus Engelstalig, uh, ja, dat is voor de Spanjaarden en voor de Engelsen natuurlijk veel meer en veel leuker om ja. naar te luisteren. Uh, ze vinden de Nederlandstalige muziek ook heel erg leuk. En ze staan echt een beetje versteld van weet je, dus dat wij gewoon echt feest vieren. En dat, dat kennen ze niet. Niet nee. zo 1, 2, 3. En dat vinden ze wel heel erg uh, mooi om, om daar aan uh, mee te doen, zeg maar. Ja, dus, dat, nou, zeg ja dat maakt het ook uh, makkelijker voor uh, Nederlandse artiesten... om daar in het buitenland op te treden, natuurlijk. Ja, en uh, dat zeg ik, uh, bijna half, uh, half Nederland zit er. Ja, dus ja dat, dat, betreft, dat is ook uh, sowieso. <laughs> ja. Ja, de, je komt de buurman zo tegen, hè, daar? Uh, Absoluut, ja. Zeg maar. ja. Dat je maakt helemaal niks uit. Ja, je stapt hier het vliegtuig in en daar zeggen de mensen gedag. Ja. Ja. Uh, <laughs> ja, ja, zo gaat het, ja. ja. Even de, ik denk dan even een plaatje van haar mond Lijkt me leuk. Ja, ik denk dat we dan. Uh, jij bent alles doen. Ja, He, dat dus is even dat een mooie speciaal voor mijn vrouw gemaakt. Ja, vrouw. Hè? ja. Het is een mooie, daar zit ook inderdaad een hele mooie clip bij met Shona natuurlijk. Ja. Dus ja, die gaan we, gaan we even luisteren. Helemaal goed.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 Jij bent alles uh, en ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord dat het, uh, nou ja, <laughs> je moet er een nieuwe maken, Ramon. Jawel, wel, hè? <laughs> Wordt de tijd voor? <laughs> Wordt de tijd voor? <laughs> nou, Ik, ik nou, wil maar. het ook echt wel uh, om een nieuwe single uit te brengen. Alleen, ik zeg ik, ik moet uh, eigenlijk wat mensen gaan uh, um, uh, om me heen gaan creëren, waar je die inderdaad wat meer in het uh, uh, uh, ja, interieur die, die, zitten, ja. waar je die zeggen van, nou, wat? Wat bij jou past is dit en ja. uh, we gaan gewoon wat het nummer schrijven enzovoort. Kijk, ik, ik, laat mij maar lekker zingen. Ik vind het goed, weet je, maar om echt een, een, een tekst te gaan schrijven en daar met dame bezig te houden. Ja, die, dat, die kennis heb ik niet in die mate. Dan met nee, eigenlijk. je hebt hier wel eens uh, zelf echt een nummer geschreven? Of, uh? Nou, ik heb ze wel eens maar aangepast. Weet je, dus ja. uh, dan laat ik het nummer dan laat ik schrijven. En uh, dan maak je dat meer eigen, zeg maar, om wat nummertjes of wat, wat teksten een klein beetje ja, eigen te maken. Ja, ja. Dat, dat doe ik dan wel. Maar om een tekst helemaal volledig te maken, dat nee, dat uh, nog niet. Wie wij komt dat nog, weet ik niet. Maar. Ja, nou ja, de, we wopen van wel, in ieder geval uh, natuurlijk. Alles. <laughs> okay. hey, uh, uh, ja, het is natuurlijk even een tijdje stil geweest rondom jou uh, uh, qua nieuwe nummers dan. Uh, in de nieuwsbladen zou je best uh, regelmatig nog tevoorschijn komen. Uh, ja, dat zeg ik. Uh, het, is, het is überhaupt. Uh, ik had op een gegeven moment had ik het heel erg zwaar. Dat uh, was vooral zeg maar, uh, na dat Genie overleed. Ja. En, uh, ik had bepaalde dingen gewoon niet meer onder controle. En dat zeg ik. Uh, ik ben wel doorgegaan met zingen en dat ging goed. Alleen, ja, ik moest wel een beetje, een beetje beschermd worden. Want ja, ja, uh, uh, uh. Ik, ik was gewoon. Ja, uh, uh, uh. Uh, ja, ik zeg altijd... Uh, in, in de bovenkamer oh, het, ging het niet helemaal, helemaal nee. goed. Nee, nee, nee. Nou, ja, dat, is, uh, dat is vrij logisch natuurlijk. Ik bedoel, uh, ja, uh, ik zeg altijd... Uh, het hoort niet uh, volgens moeder, moeder natuur, laten we het zo zeggen. Ook dat, ja. maar sommige dingen... Dat, ja, je hebt het nog nooit meegemaakt, dus alles wat je meemaakt is nieuw. Ja, ja. En je kijkt wel natuurlijk naar andere mensen van... Goh, uh, hoe gaan bepaalde mensen daarmee om? En omdat je in, het, in dat wereldje op dat moment zat zag je ook bepaalde dingen. Ja. En dan ga je op een gegeven moment ga je ook keuzes maken... van nou, zo wil ik het eigenlijk niet. Want die mensen die dwaalden toch een klein beetje af. Ja. En andere mensen die dan toch de, de couberrores wachten... en, en ja, doorgaan hier... met werken, doorgaan met leven. Uh, ja, die bleven toch stabieler. En uh, ja, dat, dat, dat zagen wij toch uh, wat, uh, wat gunstiger in. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen inderdaad... dat je bij bepaalde nummers een uh, bepaalde tekst hebt... Ja, ja, en dat je dan inderdaad uh, op het moment dat je dat zingt, dat je dat gelijk afdrijft naar hè, de gedachten uh, Sommige, en, nummers, uh, uh, sommige uh, ja. nummers waren behoorlijk uh, ja, intens. Vooral uh, uh, ja. met uh, lieve kleine kusjes onder andere. Ja, de, uh, dit, ja. <laughs> die hebben we natuurlijk ook hier ook. Mm, ja. En uh, ja, wat, wat kunnen wij eigenlijk uh, uh, toch nog uh, verwachten in de, in de toekomst? Oh. Toch, toch nog een uh, nieuwe single? Of zeg uh, of nee, je van nou, weet ik... je wel, voorlopig vind ik het wel goed zo. Uh, ik ben wel met uh, verschillende dingen ben ik bezig. Uh, ik heb ook uh, wat dat betreft hele goede uh, optredens nu van Ancore. Simon is bij Ancore. En uh, ja, dat, zijn, dat zijn zulke mooie, mooie avonden. Dat is echt gek. Uh, ik ben wel bezig met bepaalde dingen. Maar dat, daar laat ik nog niet te veel over los. Maar het zal Engelstalig worden. En daarmee wil ik eigenlijk wat... Uh, Kijken of ik, of ik daarmee de, de, de theaters toch in kan. Ja. Uh, waar meer gevoel bij zit. Weet je, wat, wat echt bij mij zit. Weet je? Ja, dus dat uh, ik, uh, daar heb ik een. een uh, ja, gewoon... Eigenlijk is een soort van blootstelling? Ik denk dat het gewoon iets is waar ik, waar ik eigenlijk altijd uh, uh, in meegroei. Weet je, ik, waar, ja. ik, waar ik me eigenlijk lekker bij voel. En dat zijn nummers waar ik mee kan uitpakken, om het zo te zeggen. Ja. ja, wilde ja. ik dit vragen: ik van, ja. Ja, ben jij meer van de gevoelsmuziek of van ja. de feestmuziek? Nee, ik ben eigenlijk meer van de gevoelsnummers. En eigenlijk, ja, hoe, hoe moeilijker, of, of tenminste niet hoe moeilijker, maar hoe meer je kan laten horen wat je kan. En, en hoe leuker ik het gaat vinden, zeg maar. Ja, is ook zo. Uh, alleen, ja, het is niet echt dat je zegt: van goh, nou daar is het land voor. Maar hier, want nee, nee. ja, hier is uh, zo gek mogelijk. En, en, Hoen en, papa, is, ja. Uh, ja, en, ja, je hebt het uh, mm. natuurlijk met uh, allerlei nummers uh, die we al gehad hebben. Dat zijn hele, hele zielige nummers en dergelijke. Nee, en er we... wordt een feestplaat van gemaakt. Ja. En dan is het ja De ja. hè uh, Ja, de Engelbewaarde ja, ja, enge bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, dat soort dingen. Dus, ja. en, en nogmaals, uh, het is allemaal voor goed. Alleen, dat zeg ik, ik mijn, mijn gevoel gaat gewoon naar de hele mooie nummers. En uh, daarom zeg ik van, ik denk dat het voor mij mooier is om dan dat te gaan brengen. Zeg maar in de theaters, bij is, dus dat ik gewoon mijn ding kan doen. Ja, daar, ja hartstikke ja, mooi is, ja. dat uh, daarmee uh, verder kan. Ja, nou ja, en, ik, ik hoop het. En, ja, daar ja. gaan we voor. Ja, in ieder geval ja. uh, een populatie van ook. de Ramon Beens uh, ja. uh, op toneel. Ja. Uh, levensverhaal, uh, inclusief de nummers die eventueel daarbij passen. Nou ja, zeg maar. zoiets, ja. ja. ja. En mocht Tof? het zo zijn dat, je, weet je, dus dat het allemaal bekend mag worden, dan zal ik het meteen inderdaad melden bij je. Dat, dat zou uh, Daar, daar nou, houden we, we. Oh, ja. aan. Hey, Hé, we gaan nog uh, een nummer draaien uh, uh, van Ramon uh, uh, voor iedereen. En uh, ja, daar is uh, natuurlijk ook uh, als het goed is. Shaney uh, te horen. Uh, uh, ja, ik ja. Ja. Ja. Okay, Dan gaan ja. we luisteren. Ik ben benieuwd, goed. Ja. Ondanks uh, dat ik nog steeds in het ziekenhuis lig, zoals jullie zien. En um, ik wil jullie vragen of jullie allemaal zijn nieuwe liedje willen downloaden voor iedereen, voor mij, voor hem, voor iedereen. Ik zie veel verdriet bij mensen omheen me die verloren zijn.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 Het moet, waarom kunnen mensen niet gewoon tevreden zijn, dan komt alles goed. zeker bij het mooie plaat ja, ja, ja, ja, voor ja. iedereen en uh, ja daar, uh, daar was ze nog eventjes op te horen natuurlijk ja, ja. ja. inderdaad Waar wij ze eigenlijk aanmoedigde uh, de, de single om uh, ja gewoon even lekker allemaal te promoten ja, ja. <laughs> nou super mooi ja. heel mooi om te horen ook ja. Ja. Zeker, ik, ik vind het ook heel erg fijn bij je. Dus, dus, ze was er toch heel erg mee verbonden ook. ja ze, ja, nou, ja, en ze vond het, het zingen heel erg leuk. Ja, nou, dat, dat was uh, dat eigenlijk ze wel, wel ook, iets, iets wat mij aantrok. Uh, ja. Ja, uh, ze was natuurlijk ziek. En uh, ja, dat uh, vond ik dan zo mooi dat er uh, uh, jongens waren... dat ze van, hé, hey, wat, uh, wat een mooie meid is dat. En uh, ja, uh, toen zei vader lief van, uh, ze is, ja. is al voorzien. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> dat soort dingen. Weet je. En, en, en dan krijg je dat zoiets te horen en dan denk je van, ja, jongens. Uh. Ja, sommige dingen, kijk, uh, je staat er altijd eigenlijk bij je in van... Uh, nou ja, je leeft gezond, ja. uh, alles ja, wat, ja. wat hoort, dat doe je. En mij zal het. Hopelijk niet gebeuren. Nee. Ja. Maar ja, je hebt dat, die dingen heb je gewoon niet in de hand En nee, dat zo. zeg ik. Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om gewoon van iedere dag lekker genieten. En heel erg goed te zijn voor alle mensen die uh, om mij, om je om jij heen hebt. Ja. En dat doen wij ook. Dus okay. uh, Zeker uh, weten. Nou ja, we het komen we zo al... nog even bij je terug. Ja, ja helemaal. helemaal goed. Het is half zes, uh, Fred. Ja. ja. Dat betekent dat. Uh... Ja, Even ik heb... Uh, een evenementen hij heeft gevolgen. Precies, ik heb van Richard... Richard heb ik natuurlijk... huiswerk gekregen. Als je Huiswerken luistert Richard uh, Beterschap. Ik heb natuurlijk <totstuk> huiswerk gekregen. Want we hebben nog een aantal evenementen. En uh, dat gaat over het Zandvoortsmuseum. Er staat hier een laadje in het Zandvoortsmuseum... inspireren door kostuumontwerper Nikki Steenbergen. Bekend van onder andere de spectaculaire maskers... van The Mask Singer van het RTL4-programma. Ah. Uh, met haar unieke technieken en duurzame aanpak... leert ze hoe str strandafval hoe je strandafval kunt transformeren tot een stijlvolle outfit. Fantasierijke kunst of een ander project. Nikki combineert traditionele technieken... zoals die van oude visserstruien... met duurzame materialen voor verrassende resultaten. Of je nu aan je eigen duurzaam, duurzame garderobe wilt werken... of gewoon creatief wil experimenteren... deze workshop biedt volop mogelijkheden. De kosten van deze workshop zijn 25 euro per persoon... inclusief entree, museum en materialen. Uh, en je kan het dus op aanvraag doen. Je kan het mailen naar gvanloon.zandvoortsmuseum.nl voor meer informatie. En dan hebben we er nog eentje. Ja, ik ben heel benieuwd. Ja, ja, ook. ja. Ik, ik ook, want ja. ik, ga het nu, ik ga het nu ontdekken. Ja. Oh, en dat staat er ook. Ontdek het echte Zandvoort. Kijk. Beleef op een ontspannen manier de rijke geschiedenis en cultuur. Laat u meevoeren voor het oude dorpshart. Ontdek hoe Zandvoorters vroeger leefden. Heb en je dat ook op... gedaan, Ramon? Genieten hier in Zandvoort? Ja, ja. In het oude dorpsleven, een beetje oh. ik, uh, ik heb heel erg genoten hier in Zandvoort. Ja. Vooral in de jonge jaren, ja. In de jonge jaren. Ah, ben je ooit in het Zandvoortsmuseum geweest? Eh... Uh. Dat zou ik echt niet weten. Nee, ik, uh, je, ik, uh, mijn tante die zat op de camping Sanderfoorden Ja, oh ja. Uh, ja, het is dramatisch nou, hè, wat er gebeurt met uh, Zandervoerder. Ja, ja, daar daar willen ze een, een park, uh, bungalows gaan bouwen. Okay. En die alle, mensen moeten allemaal van de camping af. Uh, oh, dat dat gebeurt dat, veel dat, nu, hè? Dat gebeurt zelf. Ja, dat gebeurt echt nu. Maar ze zijn al flink in opstand geweest. En de, de nieuwe eigenaar die wilde iets van, even uit mijn hoofd hoor, nu iets van uh, 50 bomen kappen. Maar daar hebben ze geen vergunning nu voor afgegeven. Nee. Dus ze hopen dat het weer... Uh, Precies, kappernaam. Kappenhaal. Kappen met kappen. Maar jongens, ik hoor nu eigenlijk... Richard die wordt was een beetje boos, want ik ben nog niet klaar met Oh hier. ja, ja oké. Okay. Ja, want ik moet ja. nog even... dat Zandvoortsmuseum moet ik nog even promoten. Ja, ja, ja, ja. Want welke beroemde, beroemde personen verbleven hier... en welke monumentale pan, gebouwen uh, stonden er... en staan er nu nog steeds? Ik zie altijd deze. Vind ik vind het altijd helemaal, uh, heel erg mooi hier... van Hotel Groot Badhuis. ik ja. Ja, ja, ja, ja. vind ik altijd een mooi. Zonder ja. dat dat weg ja, is. Eigenlijk. Door de oorlog, hè? Ja, de oorlog. Oh, Allemaal weg. Wanneer was dat? Wanneer was die oorlog? Welke <laughs> oorlog? Welke oorlog, ja. Maar in ieder geval, uh, dat is... Een dus hier uh, in het Zandvoortsmuseum. Het duurt anderhalf uur en is vanaf maart 2025 tot en met oktober 2025 om de twee weken om één uur in het Zandvoortsmuseum. Uh, de kosten zijn 10 euro per persoon en er kunnen maar 6 tot 12 deelnemers meegaan, dus uh, uh, daar moet je ja, natuurlijk even je bij zijn. Vrij beperkt. En jongens, het is maar vrij, het is ook in het Duits mogelijk. Dus uh, dat kan uh, allemaal uh, auge in, in het Duits. Ja, ja natuurlijk. Dus voor vandaag, voor vragen. Of wil je reserveren? Ga naar info.zandvoortsmuseum.nl. Of ga lekker naar de balie bij van het Zandvoortsmuseum. En dan komt het helemaal goed. Nou, Richard, ik hoop dat je trots bent. En dan gaan we nu weer terug naar uh, Ramon Weensen. Ja. ja Tadaa! Als we niet in de, de Duits zoeken. Nee, waarom niet? Het is heel erg Oké. Hey, maar um, was je al uh, bezig? Uh, we hebben net even wat je zo over toneel gehad natuurlijk. Uh, is dat eigenlijk al uh, een beetje in, in gang gezet? Of, uh... Nee, dat nog niet. Ik heb uh, wel, uh, dus dat ik uh, de nummers uh, aan het uh, studeren ben, dat wel. Uh, je bent nu, andere dingen ben ik aan het plannen. Ik ben mensen aan het zoeken, uiteraard ook. Uh, ja. Voor, uh, nou, ja, in ieder geval een band samen te stellen. Dus, uh, is, is, is daar ook iets voor, uh, waar, uh, waar mensen die, uh, dus, uh, ja. zich voor aan kunnen ja, mocht opgeven? Er, mocht er inderdaad mensen zijn die geïnteresseerd zijn om uh, een band te vormen om mij heen. En uh, dan kunnen ze inderdaad even een bericht uh, achterlaten op de, op de website uh, www.romonbeenser.nl En uh, ja, dat zeg ik, uh, of uh, gewoon heel dood even simpel even bellen ja. op de telefoonnummers die er voor ja, mij dus zijn. Is, uh, is dat Facebook? Ja, onder andere. Uh, ja. Of Facebook of, uh, of de website, één van de twee. Oké, okay, dus nummer nummer staat er gewoon bij? Ja, okay. alle nummers staan erbij. Okay. Ik, uh, we gaan nog even een uh, lekker nummer draaien uit uh, de jaren tachtig, denk ik zo. Oh, of, okay. of, of heb Ramon nog Nog, nee. Maar zo ver niet terug. Denk ik. <laughs> nee, nee. nee wel, uh, wel een mooie periode, Fred. Dus ja. uh, gaan we zeker doen. Uh, de platen die jij uh, nu uh, gemaakt hebt allemaal, of hoeveel platen zijn het eigenlijk? Weet je het zelf? Uh, even kijken. Uh, het is in ieder geval al zijn twee albums. Uh. En ik denk ergens. Rond de, ja, ik denk, vijf, vijftien singles, denk ik. Vijftien singles, oké. Okay. Zoiets. Ja. ja, en die singles, ja, met name toch wel een beetje emotionele-achtige... Ja, ook pla feest. Balans. Ook feest. Ook feestnummers, ook feest. maar dat zeg ik, weet je, het, is, het is altijd ook een, een bepaalde richting zoeken. Kijk, en, en Gaat vooral... het over jezelf? Altijd, bijna altijd. Nee, nee, nee? nee eigenlijk niet. Nee. Dat, dat, dat we dat eigenlijk... Kijk, daarvoor vind ik het ook erg uh, moeilijk om met je eigen repertoire een, een bepaalde klik te hebben. Omdat je ze zelf niet schrijft, weet je. En, en het zijn verhalen waar je dan niet echt een connectie mee hebt. Oké, okay, oké. Okay. en omdat ik het op vrij jonge leeftijd had, uh, weet je dus dat ik dat album uitbracht, uh, um, Ja, dan, dan heb je nog niet echt dat je zegt van dat je voor jezelf opkomt. En dat je zegt van nou, ik wil eigenlijk dit niet en ik wil graag daar naartoe. Of ik wil zo'n soort repertoire hebben. Heb je allemaal en... verschillende schrijvers van die nummers gehad? Of uh, zit je bij een uh... grote uh, Grotendeels op de eerste twee albums is uh, Kovaraaien geweest. En uh, ja, daarna ik heb ik uh, een aantal nummers door uh, Peter van Aston Piet Sauer uh, laten schrijven. Uh, Kees Lietveld heb er eentje geschreven nog. Uh, pap. Uh, Bram de Koning heeft uh, nog geholpen. Ja. En uh, ik heb nog een nummer samen met Wesley uh, Bronkoster Ja. Oké, okay, oké. Okay, okay. ja. Maar zelf nog eens een uh, nummer schrijven? Dat... Nou ja, weet je, ik sluit het niet uit. Nee. Uh, het is niet zo dus dat ik inderdaad zeg van... Goh, ik ben er helder goed in... Dan zou, ik echt mijn eigen daar een beetje, dus zou je echt een keertje ervoor moeten gaan zitten... en eigenlijk met z'n tweeën een beetje moeten gaan sparren. Ja, ja je kunt een beetje de basis... De, de, de, de, de, de basis voor kunnen, de ja, natuurlijk ook. De Sorry. basis voor het nummer geven aan, ja. uh, aan iemand... en die dat misschien uitwerkt tot inderdaad een, een plaat. Ja, dat, dat zou wel kunnen. Waar je dan wel de binding zelf Ja, waar wel de, de binding zelf Dat is zelf natuurlijk hebt. belangrijk. Ja. Ja, dat je een verhaal schrijft en waar ja. ze dan een nummer over kunnen ja. schrijven. Ja. Ja. Nee, maar daar heb ik nog niet zo over gedacht inderdaad. Maar dat, dat zou nog een optie kunnen zijn. Ja, ja zeker. Hm. Nou de ja, Jaren 80? Euh, ja, we gaan eventjes yeah. naar de jaren 80 en dan uh, zijn we zo weer bij u oh. terug. De Roberto Giacchetti in de scooters. scooters. Ja. Safe the day. walking out there on our bus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 Dit was niet. Uh, Roberto Sacchetti. Ja, ik wou net zeggen, niet Ramon. He. Nee, nee. Ja, ja. Het was helemaal waar. Hè. Ja. Ik ja. ja, ja, bij de BUMA stemruiven even Iedere jaar. Hey, Ramon. Um, ja, wat, wat, uh, hoe ziet jouw toekomst eruit? Uh? Uh, heerlijk. Ja. Uh, ja, dat zeg ik. Weet je. ik ben, uh, even kijken. We gaan uh, na de 29 jaar getrouwd uh, met mevrouwtje. Uh, we zijn met hele mooie dingen zijn we nog steeds bezig. Dus uh, vol volgend jaar uh, feest? Bijna, ja, ja uh, absoluut. Ieder jaar, uh, jaar vieren we het, dat sowieso. Ja. Uh, maar eigenlijk, in principe we staan we er eigenlijk voor dat alles gewoon gevierd moet worden. Ja, maar ik en, bedoel, uh, een dertig jaar is meestal een familie zeg maar. Ja, zeker. Maar ik denk uh, dat wij ergens met, met, met, met onze voetjes in het zand staan. Nou, gewoon lekker op vakantie ja, gaan. En dan denk ik denk we allemaal... Heerlijk, zeker. zeker. Ja. Ja, een Mooi ja, eiland. Krijg, uh, gelijk wel. heb je je, je, ja, je plaats voor al die opzuipers en heel vreten nou, Ja, Thomas. Ik, uh, ik denk dat, het, uh, dat, dat, dat je juist blij bent, weet je, dat je... Dat je, dat je uh, heel lang zo gelukkig met elkaar ja, bent. Ja, dat ja, sowieso. Ja. En dat je net ja, dat voor, het sowieso, ja. dat je net met elkaar moet gaan vieren. En dat je, dat je iets moet gaan doen wat je samen gewoon heel erg mooi vindt. Ja. Weet je dus ja, dat, dat is iets, iets, iets wat we samen heel erg mooi vinden. Dus nou ja, we leven natuurlijk dat in, we een, uh, in, in, een, in een tijd dat, uh, dat alles uh, ja, ja, behoorlijk uh, reurig is. Ja, ook en dat. Uh, ja, een beetje tijd voor elkaar maken uh, moet je gewoon. En je moet uh, ter alle tijden moet je droom hebben. Absoluut. Uh, en hoop. Ja, absoluut. En ik heb hier nog een nummer voor jou klaarstaan natuurlijk. En dat was uh, ook volgens mij een beetje uh, rond de tijd van uh, Shyenne, Ja. Uh, jij en ik. Jij en ik. Oh, ja toch? Uh, of was het net na, hè, geloof ik. Dat zeg je wat. Ja, dat denk ik. Was dat in de tijd? 2016 dus of zo. Jawel, hè? Ja. Dat ja. Was precies in de ja, tijd. Ja, ja, ja. Ja. ja, volgens mij inderdaad uh, net en na... Uh, op dat moment nee, eh, kwam de single uit voor mij. Voor mij was dat net een. Was, uh, was een beetje het gelijkaardige. Ja ja, ja, ja, ja. Zeker. We gaan hem draaien. Jij en ik. Ja. Hij kwam in mijn leven. Op een lentedag in mei. Toen de zon begon te schijnen.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 Ik zal altijd blijven wachten als je terug bent, weet je dat. Want ik weet dat dag zal komen, dat je voor dus deur zal staan, dat we samen zullen dromen, dat je nooit meer berg zult gaan, dat het leven ons zal geven. Van de mensen jij niet naar de samen.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 dat je weg bent hier vandaan. Ik zal altijd blijven wachten. Dat je terug bent, lieve schat. Ik zal altijd blijven wachten. Dat je terug bent, weet je dat? Want ik weet dag zal komen. Dat je voor me dus zal staan. Laat me niet verlaten. Laat me niet alleen. Nee, ja, jij en ik. Dit, uh, ja. Niks geworden. Prachtig nummer, Ramon Beenze. En ja. dat allemaal vanaf de tolweg, Tina, hier in uh, Zandvoort? Ja, bij de Zandvoortse ja, Radio. Bij de Zandvoortse oh, ja. Radio, heel heerlijk. He. Ja, ja. zo naartoe, inderdaad. Hey. Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen, Pieter. Of uh, Peter, God. ja. Nou, ja, wat, nou, ah, nou ja, heb wat ik wat verdiend. Ja, dankjewel, ja, Ramon. Dankjewel. Ja, een vlakje water, een ja, potje <laughs> beneden op tafel. Ik, ik, ik ga mijn mond spoelen. Ik heb een vies je. Nou, oh, jongen. Maar goed, Ik ben in ieder geval heel erg wijs dat je gebeld had. Dat je in ieder geval de cent uit had en uh, dat ik even uh, weer... Uh, ja, ja maar, maar, maar wij vonden het leuk dat je er in ieder geval was. Ja, uh, volgende keer je dat, weer, weer van uh, harte welkom... als we weer uh, zo'n uh, programma hebben of een ander programma. Ja, uh, ja dat maakt niet uit. Ja. Programma, dat, uh, ik bedoel altijd welkom, zeg nou, ik altijd. en als je dat theater ingaat, dan kom je natuurlijk ja, even hierover vertellen. Dat, te dat, dat, dat, dat, dat, dat is wel leuk. leuk. Ja, ik dat, heb uh, gezegd, als, uh, als er wat nieuws uh, te melden is... dan zal ik dat meteen inderdaad bij melden. En dan uh, komen we zeker langs. Superleuk. leuk. Nou ja, dat gaan we dan doen. En dan... Ja, dan gaan we gewoon het theater onveilig maken, toch? Ja, Kijk, daar En, uh, en optredens nog in, uh, bij, uh, bij cafés en uh, feesten en dat soort dingen? Nou ja, ik, heb, uh, ik ben nu momenteel bij een uh, bij, uh, koren uh, bij Simone ben ik uh, binnen. En uh, ja, daar hebben we behoorlijk veel optredens uh, van. En ja, dat, dat is iets spectaculairs en hartstikke mooi. En uh, daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. En dan heb ik nog maar andere optreden En ja, dus uh, ik uh, ben wel het tevreden. Ja Heel hoor. Heel veel succes en dank wel voor jullie, je komst. Jullie ja. hebben bedankt en uh, nog een extra ja. ja, dag gedaan, uh, Ramon. Jong, dank je wel. Een geschenk uit de hemel, dat is papa's kleine meid. En aan het eind van de dag kniel ik naast haar bed. Zij praat met mij over een dag vol pret. Dan zeg ik, wel te rusten en de gekken gezet. En dan komen ze, kleine lieve kusjes voor het slapen gaan. En kleine witte bloempjes in je mooie haar. Babbie, hou een fiets goed vast, ik ben nog bang. En pap blijft bij me, papa kijk, en papi vang. En opnieuw dat gevoel, oh, al duurt het nooit zo lang. En dan altijd elke morgen, die kleine zachte kusjes op mijn wang.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 En ik denk dan aan zo'n ochtend, aan kleine zachte kusjes om een wang. De tijd die voorbij, het was over in een zucht. Ze sprijgt als aan als aard en neemt haar eigen vlucht.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 Ramon Wezen, ik zal het nu goed zeggen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen ja. dat het moeilijk was om deze in te zingen. Ja, dat, uh, nou. dat ken ik me heel goed voorstellen, inderdaad. Ja, ja kleine lieve kusjes van Ramon Wezen. En uh, ja, we hebben nu iets uh, totaal wat anders natuurlijk. Even kijken. Waar gaan, hoor, we, heen? Ik, uh, Waar gaan we heen? Even, even kijken of ik. Uh, ja, je hoort het al. Oh, wat een omslag. Ja, ja. Nee, ook ja, wel ja, ja, Zo lekker, zaterdagavond. Ja. En dat is uh, Stefania uit, uh, uit het mooie België. Stefania, een hele goede. Uh, ah, ja, middag nog, hè? Ja. ja, goedemiddag. Ja. Goedemiddag allemaal. Hé, hey, goedemiddag Hallo. Stefania. Leuk je, leuk je in de uitzending te hebben hier uh, in Zandvoort. Ja, met België verbonden zijn nee, we. Ja, ja. En, uh, ja, ik voel me eigenlijk altijd met België verbonden. Dat moet ik even kwijt dan. Stefania, je zit, je zit toch wel te luisteren naar ons. Ik, ik, ben, ik, ben, ik ben een echte België-fan, uh, zeg maar. Dus uh, ik kijk altijd Belgische televisie en het lijf naar Belgische radio. En, uh, dus, maar waar kom je vandaan, uh, Stefania? Buiten ja, en, België, maar. Ja, in Limburg, hè. Een Lommel. Lommel, oké. Okay. Een Lommel, Ja. ja. Ja, en eigenlijk moeten we zo zeggen pronto qui parla. Toch? Normaal, ja, ik ben afkomstig van Italië, ja. Ja, ja, ja. Hey, en uh, ja, jouw hobby is natuurlijk uh, ja, uh, de, de, de, de transhouse, of? Dat uh, wil Ik zeg, de, welke muziek is uh, de hobby? Uh, ja, en normaal ja, mijn, mijn hobby is meer uh, muziek, techno eigenlijk. Techno, oké. Okay. Ja, ja, ja. En uh, nou ja, daar ben je druk aan, aan, aan de slag daarmee? Ja, ik ben ja. eigenlijk niet, niet zo lang bezig eigenlijk, ja. Nee, goed. Uh, ik heb al uh, wat, wat, uh, wat mogen beluisteren. En uh, ja, het... Uh, Klinkt best de ene keer heftig en de andere keer wat. Ja, dan ga je toch meer een beetje de, kans, de kant van de, de trends op. Ja, koop het toch? Ja. En hoe, en hoe zijn jullie op elkaars pad gekomen? Ja, dat, deze... dat, dat, dat TikTok dat TikTok. doet het heel veel. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Oké, okay, jij zag ja. haar op TikTok en je dacht, die wil ik in de radio uitleggen. Die, die, die, die, die, die meid zat aan een beetje te headbengen. Nou, wat leuk, ja. En ja, <laughs> nou, ja, nou. en, ja dan, dan, dan raak je aan de, in gesprek en dan. Ja. En dan is de klikker en dan is ze nu op de radio. Ja, maar even vraag je, Stefania, maak je ook uh, gewoon uh, eigen nummers of ben je disjockey meer, uh, zeg maar? Ja, ja ik wil, dat is een droom. Ik wilde eigenlijk uh, mijn eigen muziek maken, maar ja, dat ben ik nog niet zo ver. Hè. Ik ben nog meer, meer uh, gewoon mixen aan het doen, dus uh, bekijken hoe de mensen eigenlijk reageren daarop. Dus als ze dat leuk vinden, welke muziek ze leuk vinden. Ja, oké. Okay. dan, ja, ja ik wel zin verder dan nog, hè? Ja, ja want jij was, was in Italië, was je ook uh, Dishockey, toch? Ja. Ja, ik was, uh, ja, ik heb dat twee jaar gedaan in Italië, maar ja, daarna ben ik hier uh, gekomen en... Uh, ben en, ik en je bent uh, naar België gekomen voor de liefde? <laughs> ja, ook, ja. Oké. Ik ben dus ja. <laughs> Nu ben ik hier en blijf ik hier. Ah, okay. ja. Maar je maakt een beetje de harder muziek, moet ik dan denken aan platen boven de 130 bpm bijvoorbeeld, of zoiets? Ja, dat doe ik ja, normaal wel, ja, dat doe ik meestal zo. Maar ja, ik zie wel bij, bij de mensen het meer uh, ja, tussen de techno en wel uh, dancing. Zo, echt niet, niet echt hard. Techno, daar hebben ze niet zo geraakt, niet meer als daarvoor. Vroeger was er meer zo meer echt. Klopt, techno. klopt. Trainingspakjes ja. aan en zo. Uh, ja, ja, ja, hier in Nederland ook. Maar uh, ja, tegenwoordig heb je natuurlijk heel erg dat uh, de EDM muziek uh, enorm uh, in is, onder de DJ's. Mm -hmm. Ja, en uh, dat, ja. uh, dat is nog niks uh, voor jou, of blijf je echt bij, die, uh, bij de techno's, zeg maar? Nee, nee ik, voor mij eigenlijk, muziek is allemaal mooi, dus, uh, maar mij eigenlijk niet veel. Ah, okay. weet, want ja, ik heb me aanpast met de muziek zelf, dus ik, ik ben altijd zo'n type geweest met muziek. Dus voor mij, muziek is echt de ene kant van mijn leven ja. Dus ja... Um, wat bij mijn gevoel in die momenten zijn ik gewoon, uh, ja, dat doe ik dat gewoon. En dat is niet, Als dat techno is, dat gewoon uh, andere muziek. Maar niet veel leuk eigenlijk. Het is gewoon een, een moment van gevoel eigenlijk. Oké. Okay. Ja, en uh, luisteren naar uh, wat de mensen willen en hoe ze erop reageren natuurlijk. Ik, ik, ik begrijp niet te goed, sorry. Nee, dat, dat je kijkt van hoe de mensen reageren op je ja, muziek en ja. dat je daarop uh, de aanpassingen doet. Ja, zo, op dat manier, ja. En uh, ja. jij bent ook nog een favoriet natuurlijk, hè? Ja. Sorry, wat zei je? Ja, ik versta het niet goed, ik weet niet hoe dat komt. Mijn telefoon is, ik ik niet goed, ik ja ik, ik hoor het ja er ja. zit een er zit een klein beetje water in de in de microfoon Recht ja. toch uh. ja. ja. ja, ik word echt niet, niet zo goed ik weet niet wat dat is maar met is scherming mijn telefoon ik weet dat niet nee maar goed uh, uh, jij had een, uh, een favoriet hè qua disjockey uit Nederland hè ja Armin Armin van Buren ja ik ben echt uh, fans op echt dat is uh, voor mij uh, ja dat is dat is de beste voor, voor mij. Dus uh, nee, ik ben al, altijd in muziek en daar is er heel veel, dus ja. ja. En hij is ook gewoon gebleven, hè? een jongen is het uh, eigenlijk. En dat uh, vind, ik ook, vind ik in ieder geval belangrijk. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Ja. Dat je wel een beetje gewoon uh, normaal moet uh, blijven, zeg maar. Dat je... Ook benaderbaar bent voor de mensen. Helemaal Hollands is dat, hè? Ook doe maar normaal, dan doe je al gek. Ja, ja. ja ook al ja. ben, ben je een beroemdheid dat je gewoon uh, nog... Uh, be... Jij gaat ook naar de wc. Ja, nou, <laughs> ja, precies. Zoiets. Dus, nee, Armin. Ja, ja, maar... Armin, ja die ja. plaat die jij uitgekozen hebt, uh, trouwens, Stefania. Een uh, mooie plaat. Ik heb hem een paar keer opgezet, maar ja. het is inderdaad een hele mooie plaat. Ja, vind je het something beautiful? Ja, ja, ja something beautiful, hem, ja. Ik vind hem heel beautiful. Ja... Dat is een hele mooie plaat, inderdaad. Ja, weet je wat? Uh, we laten hem jou aankondigen wie, uh, wie komt en uh, wat hij gaat zingen. Ja. Nou. Nee, zo oh, oh. <laughs> Dat is wel moeilijk. <laughs> nou, overvallen <laughs> ja, Ik weet niet eens Ja, ik hou graag van overvallen. Oh ja? <laughs> Ik wou zeggen, daar hebben we nog zo'n bende in België gehad. Nee, nee. daar hoorde ik niet bij. Dat was de bende van Nijver. dat was toch? Nee, daar hoorde ik niet bij. We gaan Armin van Buren voor je draaien. Something beautiful. bedankt. En dan hoop ik dat ze daar in België blijven luisteren naar ZFM natuurlijk. Oké. Is goed. Dank je wel, hè? Oké. Dank je wel, Stefania. Goeie avond, allemaal, Hi, thank you. A small town, the same street. How a small stream turns into a waterfall. We lay down on our sheets and dreamed of everything we wanted that night. We stayed up until sunrise, saw the city come alive. Way too young and too naive Like a flower from a sea Like a river from a creek The story of you and me something. Just to hang around Cause that's what kids do after all A hitchhike To nowhere We stayed home Looking for a way to break loose Making up our own rules Almost dropping out of school Fools try to play it cool Way too young and too naive Like a flower from a sea Like a river from a creek The story of you and me Something beautiful Something beautiful uh, something Beautiful, Harmen van Buren. Wij gaan naar het nieuws uh, van uh, ja, 6 uur alweer. Dus uh, ja, ik zou zeggen tot zo. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.